Die die zeg. España. Heb jij mijn zwembroek uh, gezien? Die groen met paarse met die pelikanen? Daar zaten de gaat in, die gebruik ik als poetslap. Nee, ik bedoel die andere. Oh, die kleine rode Spido, die je alleen met een vergrootglas kon zien. Nou, nou, nou. Nee, geen idee wat die is gebleven. Nou, oh, oh, mees van me. We kopen wel een nieuwe zwembroek voor je. Als we in Torremolinos zijn, heb jij de paspoorten?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 Ja, dan dat ruik ik toch. Bouwen uit de chup. Zoals mijn en die ze nog maakt. Heb meelij. één biertje maar. Kijk eens, jongen. Van het huis. Ah, dankjewel. je Zeg, pa. Denk je een beetje aan mijn omzet? Ik ben nog niet weg, op je staat de drank gratis uit te delen. Ah, jongen, maak je niet dik. Dan is de mode. waar ik aanschouw jou. Als de kip naar week tormelines ja, naar de zon... Die man toch. is Span. Heb je alles, Toos? Paspoort, tickets? Oh weet ja, meisje heeft alles in zijn bodysaver, Om zijn nek. Dus daar bleef iedereen mooi vanaf. <laughs> ja, we blijven er heel ontspannen onder. Dat is wel. Zullen we? Ik sta dubbel geparkeerd. Ik ben stinkend jaloers. Spanje, dat is zo'n fantastisch land. Zeg, zeg, als je er langs komt, moet je de ruten doen aan Piet en Ans. Oh. Die hebben daar een eetentje. Uh, Ans en Pietje, gewoon door onze pot. Niks, geen paella, andere ellende. Kom op, we gaan! Heb je dat er is? Uh, Nou, nee, uh, ja, dat heet gewoon Ans en Pietje. Ans en ja. Pietje. Dat ken je missen. Okay. Dus pa, op donderdag komt de leverancier.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 En ik weet heus wel hoe ik met de gemeente moet praten. Waar? ik waarschuw jou. Ik zal ontstemd wezen als ik de kip anders aantref dan ik verwacht. Begrijpen wij elkaar? Ach, jongen, je ziet spoken. Spoken? Ja, spoken. Had oh, de kip er maar aan mij over. Dan zal ik je nog één keer laten zien hoe het wel moet. Oh, waarom? Waarom nou toch? Dan zak je toch de box vanaf. af. Alles is hier je Kunnen we dat nu eindelijk weer? Dus ik zie spoken, hè? Leo...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 Tot dan, Rila, mevrouw Rilos. We gaan naar Schiphol. Nou, oh, nou. Soms, oh, heel lang oh, Ik ga je niet zo, hè. Ja, ja. Tot volgende week, Zog dan. dan hè? Zo, en nou wij. Attentie, alsjeblieft. Vlucht hv 6143 naar Alicante. Aan boord via gate. D51, herhaling... Hem mee, stop die telefoon nou weg. Dan gaan we Day eerst langs de taks, vriend. We hebben nog wel even. Mani, ik regne ook. Ja, ja, dat weet ik wel. Houdt in elk geval goed in de gaten. Moet die is ook letter. Tante Ari ook. Mooi zo. Laat maar flink spoken. Dat ik Ja, voor de tiende keer. Dan verscheur ik je bon. Verscheur de bon van iedereen die meedoet. Kijk hoe lang die oude gekke het uithoudt.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 Ja, Doe mij nog maar een biertje, pa. paard. Ja, natuurlijk, Mani. En eh, geef de ander ook wat. Nou, nou, kijk Nee, Nee, nee, nee, nee, nee Mani, dit is mijn rondje. Loopt ho, ho, ho. dat nou niet in de gaten, dat we elkaar ineens zoveel rondjes geven? Zometeen even akker je door, dat we met een Mickey pesten. Wel, nee, als iedereen zijn kop houdt, dan verscheurt mees onze bonnen... en is er niks en de hand doordrinken, hier. Ja. De volgende ronde is voor mij, mensen. Wel ja, lekker. Ja, Zie je wel, ja. ...ouderwetse gezelligheid. Doen de mensen nog een malle moer om elkaar gaven, ja. Dat krijg je als je een goede ouderwetse kastelein achter de bar zit. In mijn café drinkt niemand alleen. Hé. Hey. Wat is dat nou? Ik zou het zweren dat... Is er iets, pa? Nee, nee, niks. Alleen, een balletje gehakt ligt daar in keurige plakjes op het schoot, Nou, lekker toch? Ja, dat wel, maar ik heb het niet gedaan. Ik had hem net uit de schoot.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 Paas ziet ze vliegen. Nou, dat zal de leeftijd wel wezen. Het is een hele verantwoordelijkheid, hoor. Om je oude beroep weer op te pakken, na al die tijd. Mensen gaan niet voor niks met pensioen ook. Eens een kastelein, altijd een kastelein. Dat zit hier in het bloed. Dat zit in je genen, begrijp je wel. Nou, bij de meeste kasteleins vallen de buurglazen niet met rijen tegelijk op de grond. Zeg, hoorden jullie dat nou ook? Wat? wat? Mark? Wat? Nee. nee, wat hoor je dan? Nou, waar heb, heb je het over? over. Ah, Zo, zeg pa. moet dat ouderwetse gastvrijheid voorstellen? Dat je, je klanten begroet met een hamer? Sorry, jongen. Ik ben een beetje zenuwachtig vandaag. Wat zal dat wezen? Eh, nou, doe mij maar een beetje. Ik heb de hele middag pasfoto's staan maken van een kind van vier. Oh. Die moeder dacht dat het een engeltje was, terwijl die op de foto echt leek op het spook van de opera. Bij jou in de studio ook. Gebeurt het niet alleen in de kip. Wat? Nee, nee, nee. nee. Oh, oh, oh daar, da, Onder de trap. Wat nou weer? Spinnen, spinnenzukken. Ligt geen zo groot als meloenen. Nou, ik ga wel even kijken. Jongen, maar niet voorzicht, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Café de kip met van nier. Hé, meis, hoe is het, jongen?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 Dat jankende zigeunerjongetje, ja, die is definitief te de pletten geslagen. Wat doe je nou toch zenuwachtig, Ak? Weet je waarom, Ali? Nee. Weet je waarom? Nee. Omdat er hier rare dingen gebeuren sinds Mees weg is. Nee. Ik wou dat zigeunerjongetje weer ophangen op de plaats waar het ouders gangen heeft voordat Mees hem eraf haalde. Nee. Maar hij blijft gewoon niet hangen.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 Meneer, mag ik u iets vragen? Maar natuurlijk, mevrouwtje. Ik zie dat u de beveiliging bent. Ik weet niet wat ik moet doen, maar de minister heeft ons op onze burgerplicht gewezen. Zit u die man daar? Met die bodyceper om zijn nek, die hij met twee handen vasthoudt. Hoe oh, doe je toch? Ik kan niet geloven dat je dat gedaan hebt. <tus>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 En wie weet wat er nog meer gaat gebeuren deze vakantie, als je nu niet onmiddellijk de kip opbelt en je troepen teruglaat. Zo, Ankie Paul Vrenier laat niet langer met zich zollen. Spook of geen spoken. ik heb mijn geweer uit 4045 paraat. En mijn chicheur, die jongetje hangt weer aan de muur. Nou, een goede deal. Oh, oh, oh. Dat is Een Het heeft niet lang mogen duren. Ach ja, het blijven zwervers, hè. Onrustig. Die houden het nooit lang uit op één plek. Trouwens, <lacht> uh, wat stinkt het hier, Ak? Ok? Nou, alweer ballen uit de juwe. Bolle knoflook. Kijk. <lacht> Kunoertepukkel. Dat zijn genoeg strenge knoflook om heel Italië te eten te geven. <lacht> Waarom heb je dat gedaan, Ak? Ok? Nou, kijk.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 D51? Doos, het, het spijt me. Herhaling. Praat alsjeblieft, heren. Ik, ik zal Leo bellen om te ja. zeggen dat ze moeten stoppen. Oké? Okay? Het is je garage. En laat die bodycijfer los. Ah, wanneer ben je zo'n oude zeur geworden, meisje? Weet je nog? Vroeger? We hadden niks. Maar toch gingen we door op aardige zetwijntjes. Ja, ja. Parijs.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 Ik zou je daar vakantie van je leven bezorgen. Oh, oh, oh, oh alleen meis. <laughs> maar uh, moest jij ik nog niet eerst even naar de kip bellen? Oh ja, oh ja, natuurlijk. Attentie, alsjeblieft. Passagier D goedkoop en passagier M goedkoop. meisje. Oh, meis. Oh, wij. Zo weinig mogelijk aan boord via gate D51. U vertraagt de vlucht. Uw bagage wordt uh, van boord. Uh, we komen eraan! Nee Nioh, nee, luister! Meis, nu! Ja, oké. Okay. Ik zal het zeggen. Maar onze afspraak staat nog steeds, ja? Oké. Okay. Uh, dat was meisje aan de telefoon. Ze zijn eindelijk op weg. Nou, dat is ook niks te vroeg, zeg. En Mees vroeg me ook om tegen jullie te zeggen dat we ermee op moeten houden. He? Maar de, de afspraak staat nog wel steeds? Ja, als hij terug is, verscheurt hij onze bonnet van oh, deze week. Oh. Hey, ja, hallo! Hij oh, hey. hey, zeg, wat hebben jullie dadelijk over? Nou, uh, uh, nou dus, het, het is dus eigenlijk het om zo. Gaat. Nou jongens, even de zaken nu. Nou. Uh, Mees had beloofd dat hij onze bonnen zou verscheuren... als we jou deze week een beetje zouden pesten. Ja, om, omdat jij tegen hem gezicht had dat hij spoken zag, hè, Leo? Hij vond dat hij maar eens flink moest gaan spoken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. En, en hebben, hebben jullie dat allemaal? Ja, ja. ja. ja. Maar die, die spinnen dan in die doos Ja, Onder de trap. Dat was net. Dat komt allemaal uit de Facebook. En dat alles de hele tijd op een andere plek speelt. Ja, dat deed al de alie, ja. ja, ja. En, en ik liet het waaien met mijn Kom hoor. Ja, ja, ja. En mijn huilende zigeunerjongetje jongetje, dan. Ja, ja dat, dat blijft een raadsel, Ak. Die meest goedkoop. Nou, ik zal hem, als u terug en, is, dan... Ze zijn net opgestegen, als het goed is. Ja, maar ze komen gezellig ook weer naar beneden. En dan zal ja, ik En wat zei je, wat zei wat wil je dan doen, ook? Nou? nou, Ali, ik heb wel een idee. Oh. Oh. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig. Ah, nou, ik geloof niet dat daar ah, nou, nog zelf Vanzelfsprekend nee, nee. zal ik in ruil dat jullie bon... van de volgende week verscheuren. Oh, nou leuk. Doe het mij er nog een geintje. te vinden. Lekker. Zal Akkie's wraak net zo zoet zijn... als de sangria aan de Costa del Sol? En hoe bitter zal de thuiskomst zijn van Toos en Mees?